Dikter met het nos -journaal. Bij een zelfmoordaanslag in Pakistan zijn zeker 23 doden gevallen. Ongeveer 45 mensen raakten gewond. De aanslag gebeurde vlak na het gebed, vrijdaggebed in een Shiïtische moskee in het noordwesten van het land, dicht bij de grens van Afghanistan. Het gebied is vaker het toneel van etnisch geweld tussen Soenieten en Sjaïten. De verantwoordelijkheid van de aanslag is opgeëist door een splintergroepering van de Pakistanse Taliban. De numerus fixes voor geneeskundeopleidingen verdwijnt. De ministerraad is akkoord gegaan met een voorstel van minister Schippers. Het besluit betekent dat niet meer gelood wordt en dat meer studenten tot de studie worden toegelaten. Twee jaar geleden stelde de Raad voor Volksgezondheid en Zorg voor om een einde te maken aan de loting voor de studie geneeskunde. Universiteiten moeten zelf hun studenten kunnen selecteren op basis van zelf bepaalde criteria, vond de Raad. Het vorige kabinet nam het advies van de Raad over. Scholen worden verplicht voorlichting gegeven over homoseksualiteit. Minister Van Bijsterveld had dat al eerder gezegd in de Tweede Kamer. en Het kabinet legt een voorstel over nu voor aan de Raad van State. Voorlichting over homo's wordt opgenomen in de zogenoemde kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het is aan de scholen zelf om daar inhoud aan te geven, zegt Van Bijsterveld. De minister zag eerst weinig in de verplichting, omdat ze bang was dat er steeds meer in de kerndoelen zou komen. Maar, het besluit, maar met het besluit komt ze tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. In een huis in Amersfoort heeft de politie een grote hoeveelheid wapens gevonden. Er werden onder meer machinegeweren, handgranaten en pistolen gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben alle wapens in beslag genomen. De bewoner is aangehouden. Tegenover de politie verklaarde hij dat het verzamelen van wapens een hobby van hem is en dat hij er een museum mee wilde inrichten. Het weer nog bewolkt en vooral in Zuid-Limburg wat motregen. Temperatuur ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw bewolkt en van tijd tot tijd regen bij een graad of 10. Na morgen een aantal dagen kouder met vorst in de nacht. En op zondag kans op winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat er z'n en Zoeterwoude een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 Ik denk natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten, Marlon Raudet en New Age na 16 weken. En ook 16 weken voor de Lady Gaga en de You and I. We deze week in handen van Mikkel uh, Kinwanuka. Home again, die gaat namelijk de 9 plaatsen omhoog. Tiger Cruise en Flowrider. de Hangover doet het erg slecht, want die dalen in 1 keer 8 Langs genoteerd, die komt er straks voor je aan over een plaat of 6. Hij staat alweer 17 weken in de lijst en is van uh, Gavin DeGraw. En de single hij natuurlijk Sweeter.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 Dames, Voor het eerst in de lijst Vandaag forget that Jessie G in the repeat Van 36 zakken naar 39 En Madonna die is na vier jaar eindelijk weer eens terug Met een nieuw album Want onder de albumtitel MDNA weer deze lead singles als Give Me All Your Loving en Met videopremiere bij The American Idol Een optreden tijdens de Super Bowl En een samenwerking met rappers Mia en Nicki Minaj Kan het natuurlijk niks anders worden dan een Grote hit weer voor Madonna En nu dus een beetje hulp van Nicki Minaj en M.I.A. E. I'm gonna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 En dat zij deze prachtige zingen Alona Again heeft opgenomen. Deze week plek 36. ...plaats omhoog, Alicia Reid. Vorige week dus binnen op 40, Alone Again deze week op 36. En vorige week kwam ook Gary Lightbody alweer met zijn nieuwe plaat in de lijst. Althans niet zijn eigen nieuwe plaat, maar natuurlijk met zijn band A Snow Patrol. In die end stijgt naar 35 deze week. It's the price I got. The lies I've told That the truth That no longer Thrills me And why can't we Love When it's all we have Have we put these Childish things away Have we lost The magic that we ZFM! ZFM. De Girl en Sweeter. Ondertussen daarmee alweer 17 weken in de lijst. En hij is de langst genoteerde dan ook van vandaag. Zakt wel van 29 naar uh, 34. En bijna twee jaar geleden in de zomer van 2010 bracht Katy Perry haar krankzinnige, succesvolle album Teenage Dream uit. De eerste vijf singles van het album wisten de toppositie van de Billboard handig te bereiken. En ook de zesde single, The One That Got Away, was eveneens zeer succesvol. Te zeggen dat dit album een status als internationale supersterios heeft bevestigd. Dat is wel een kleine onderstatement. Zouden ze eenvoudig door kunnen gaan met uitbrengen van singles van Teenage Dream. Want aan de album dat staat vol met potentiële superhits.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 Of me, de hoogste binnenkomen deze week, dus op plek nummer 33. Tijd voor ons om eens achterom te kijken. Onderaan de lijst vinden we Jan de Beekhoven cool en de Crystal Waters. La Bam die zak namelijk in de 13e week van 34 naar 40. Van 36 zakken naar 39 in de 14e week. David Ketta, Jesse G en The Repeat Madonna met hulp van Nicky Minje en MIA e. Give me all your loving, nu weer op 38. Nickelback, Beck, When We Stand Together staat 16 weken in de lijst, zak van 31 naar 37. Alicia Reid en de Jim Smokers in de tweede week gaat de Lone Again omhoog van 40 naar 36. Snow Patrol in de end, ook twee weken in beleid, gaat omhoog van 38 naar 35. En Gavin de met schoeier, zakt in de zeventiende week van 29 naar 34. En 33 gooit net dus Katy Perry, de Part of Me, de hoogste binnenkomer op plek 33.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 Dus kijk overal maar even uit op die Prins Bernhard want het kost een hoop geld als je daar draait. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Z-Z-F-M-R-E. Sjoerd van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. En het ritme van Zandvoort gaat verder met plek 29 van Carly Rae Jepson. Call me maybe. I threw a ...en als ik zou zeggen dat zij in 2012 de hit van het jaar had worden deze Cole Ray Jackson... ...dan uh, zul je me wel vragen wie is dat of je verkaart maar helemaal verrekt... ...het spijt me gewoon van uh, daarnet, net maar ja. gewoon... Chos, je bent een eikel, kom oh, maar... Ga, ...dan nou gaan we dat krijgen, maar ja, wie had vorig jaar verwacht dat het Alexis Jordan zou zijn... ...nou dat was ook bijna niemand dus uh, het zou best kunnen deze vergeten idols finalist... Callie Ray Jepson toch nog wat gaat worden. De single van haar in dit jaar te verschijnen. Tweede studioalbum Curiosity. Een dikke 100% op de graad met de van de catchiness om het zo maar eens te noemen. Deze Call Ray Jepson Call Me Maybe ging in de tweede week omhoog van 35 naar 29. Heya. Five, ready to get high, ain't no surprise, take me so high, jumpin' no dives. surfin' the crowd Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band, my check, one, two Shut em down in the club with the Playboy does, so they all get loose, loose, out the bottle We all get fit. in again tomorrow, gotta break boosters cause that's the motto Club shut down, a hundred supermodels Hey make me hit pain we beat with the bell. We hit in fame Look behind, moving on Lost again, lost again One day I know our paths will force again Smile again, smile again One day I hope to make you smile So I close my eyes will look be Piu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 Like I We were born Face, like, can I see a bus pass? But no. nah, we just want a little wine. But I'll call me what well, you want But you should not call it a night love And I might just join a mile high club Only problem being that I couldn't give a flying Yeah, let me touch back down. Uh, Snap around the bum until it comes back round Half the room's like, oi, what's this all about? With the other half jiving I love that sound Yeah, yeah I love that sound Yeah, yeah I love that sound So flick your back, but out once On a mad one Like, yeah, yeah, my Thing. Am I gonna burn some calories right here, right now? Ain't over till a fat boy Slim's mama I'ma do the heart, I'ma do the heart, I'ma do the heart Mama, would you please yeah. let me do the heart, mama I'ma do the heart, I'ma do the heart, do the heart, Mama, would you please yeah. let me do the heart, I'ma do the heart, heart, mama yeah. knock her arm back down uh -huh. I bust a little, jig. you use the drum trap, pal? Half the room are just making a bone crowd With the other half jiving I love that sound Whoa. Yeah, yeah I love that sound Whoa. Yeah, yeah I love that sound. I'm a mad one, like yeah, your mama can't harm. Not never gonna happen. Nah na na not nah. never gonna happen. Especially when it's all packed out Crowd shouting out Yo, yeah, I love that sound. Yeah, yeah, I love that sound. Whoa. Yeah, yeah, I love that sound. Uh. So flick your fact, but out once on a mad one, like yeah, your mama can hum. <laughs> 22 in de zevende week van 2012 in handen van Whistle Kicks en Mama Do the Hump. We gaan eens even kijken wat uh, we allemaal trouwens al gehad hebben vandaag. Nummer 30 tot en met 21. Nummer 30 is het dan voor Jason Wuellow Fight for You in de 13e week zak het van 37 naar 27 naar 30. Callie Wayne Jepsen uh, Call Me Maybe in de tweede week omhoog van 35 naar 29. En Crystal Fighters, The Champion Sound, staan 13 weken in de lijst, zakken 6 plaatsen naar 28. Vijf plaatsen in de tweede week, Flow Rida, See the Wild Ones. Lana Del Rey, de Video Games, staan nu 15 weken in de lijst, zakken van 20 naar 26. Cover Starship, samen met Sabi, You Make Me Feel, 16 weken in de lijst, zakken van 18 naar 25. Michael Kimenaka, The Home Again, in de derde week de snelste stijger van 33 naar 24.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 Tenminste, het was de bedoeling om die te draaien. Hier Rihanna die gaat er even voor de beurt. Deze moet ik hebben. Every Stress. We think too much, forget the stress We work too hard and have no time So let's go, relax somewhere Can you feel it? We can't escape because we're so free If you believe it It will be